9 uur, Jobboot, met het NOS-journaal. CDA-leider Buma vindt dat de gemeentelijke belastingen niet omhoog mogen... omdat het Rijk allerlei taken naar de gemeente overdraagt. Hij noemt het in het Radio 1-journaal een van de grootste problemen... dat de regering taken naar de gemeente overdraagt... en daarvoor veel te weinig geld geeft. Dat leidt er volgens Buma toe dat de gemeente de belastingen moeten verhogen... om de diensten te kunnen blijven aanbieden. Vandaag wordt in Utrecht het partijcongres van het CDA gehouden.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 Het oude centrum staat onder controle van opstandelingen. Troepen van president Assad hebben Homs omsingeld. Intussen verloopt de evacuatie van burgers moeizaam. Gisteren zouden 200 mensen de stad met bussen verlaten... maar waarschijnlijk zijn er maar 80 mensen echt weggegaan. Afgesproken is dat in de eerste plaats... kinderen, vrouwen en ouderen worden geëvacueerd. Jongens en mannen van 15 tot 55 jaar moeten nog in Homs blijven. Wanneer zij weg mogen is niet duidelijk.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 Door een fout van de rechtbank in Utrecht is de zware crimineel Mehmet K. vorige maand vrijgelaten, terwijl hij nog 5,5 jaar gevangenisstraf moest uitzitten. De telegraaf meldt dat hij waarschijnlijk naar Turkije is gevlucht. K was lid van een bende die plofkraken uitvoerde. Vorige maand werd hij vrijgelaten nadat een rechterlijk bevel bij de gevangenis was afgeleverd. Daarin stond dat hij onmiddellijk op vrije voeten moest komen. In het bevel werd waarschijnlijk door een tikfout uitgegaan van zes maanden celstraf, terwijl K in werkelijkheid een gevangenisstraf van zes jaar had gekregen. Het weer regen, maar vanmiddag ook af en toe zon. De wind neemt geleidelijk af. Het wordt vanmiddag zes tot negen graden. Dit was het NOS journaal.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 Combineer de slimste HR-ketel heel easy met de slimste thermostaat Nevit Easy. Kijk op nevit.nl slash easy. Radio 1. Tros. show Met Peter de Bie en Mieke van der Wij. In half minuut over negen, welkom terug bij het eerste volledige uur van de nieuwsje. Wat gaan we daarin doen? Over een klein kwartier praten met de directeur van het Wereld Natuurfonds... over een buitengewoon slimme list die er is bedacht om het stropen van neushoorns tegen te gaan. Daarna aandacht voor Twitter. Het social media bedrijf trekt steeds minder nieuwe gebruikers... en dat buiten de kerstverse aandeelhouders behoorlijk wat zorgen. En tot slot de tandarts. Lang leven de gezonde mond is het feestmotto van de Nederlandse maatschappij... tot bevordering der tandheelkunde die komende week haar 100 jaar bestaan zal vieren. Goed, maar eerst aandacht voor boter, kaas en eieren. Nou ja, figuurlijk dan. Het lijkt iedere week raak, alleen al de schandalen van deze week. Ruim 47 ton vacuümverpakte mosselen uit Ierseken mogen niet worden verkocht. Er zou mensenhaar verwerkt zijn in ons brood. Duizenden kilo's vlees, afkomstig van het slachthuis van Hattem... moeten van staatssecretaris Dijksma worden teruggehaald... omdat de herkomst niet te achterhalen is. Is dit weer dat figuurlijke topje van de ijsberg? Of stelt de controle op onze dagelijkse prak niet zoveel voor? We gaan het vragen aan Tini van Boekel. Hij is hoogleraar Voedselkwaliteit van de Wageningen Universiteit. Hartelijk welkom. Dankjewel. En Mark Janssen, directeur van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel. Ook welkom. Uh, ja, wat hebt u vanmorgen gegeten? Voor ontbijt? Meneer Ik heb heel traditioneel een boterhammetje en een, een, een beker bekermilk op. Ach, een, een boterhammetje zonder. Um... Met hagelslag. Ah, geen, geen haar erin. Nee, ook oh, geen haar erin. Hoe heet Absoluut zeker? Omdat, uh, omdat er helemaal geen haar wordt gebruikt in, uh, in broodverbeteraars. Dus oh. dat was een broodje aap verhaal. Dat was een broodje aap. En wat, ja. hebt, u wat hebt u mee ontbeten? Ook een broodje kaas en een yoghurt. Oh, oké. Okay. Nou, ja, allemaal heel de traditionele middelen. Ja, uh, even voor de goede orde, hè. Die. Uh, de, die schandalen deze week. Is dat nou het, het toeval, meneer Van Boekel? Nee, het is geen toeval. Uh, het, het zijn incidenten en elk incident is er één te veel. En, uh, het is voor mij een beetje moeilijk om te zeggen... of dit nu inderdaad het topje van de ijsberg is. Ik denk dat zijn altijd uh, dit soort incidenten geweest. Maar er is wel heel veel media-aandacht voor. En daardoor lijkt het in ieder geval of het meer is. Ja. Maar of het echt zo meer is, dat, is, uh, dat weet ik eigenlijk niet. Nee, uh, uh, uh, en dan zie je dus ook bijvoorbeeld uh, uh, dat het vaak lastig is van waar komt iets vandaan? Is het inderdaad zo moeilijk om dat altijd precies te achterhalen? Nou, soms is het best ingewikkeld. En zeker als het gaat om bijvoorbeeld samengestelde producten. Je zag van, zeg maar, een carbonaatje is relatief simpel. Maar als het om gehakt gaat, daar zitten heel veel grondstoffen in. Kan uit heel veel delen van de wereld komen. Maar dat ontslaat ons als bedrijfsleven niet van de plicht... om wel precies te weten wat vandaan komt. Want je moet ingrijpen als het misgaat. Ja, maar die... Inkopers van supermarkten, doen die dat dan onvoldoende? Uh, wat er nu aan het licht gekomen is, uh, zeg maar de afgelopen weken, met name in de vleessectoren, uh, dat zijn uh, een aantal zaken die naar boven kwamen waar de, waar de, zeg maar de administratie niet klopte, waar de, de voedsel- en waardeautoriteit ingegrepen heeft, ik denk terecht. Uh, en wat wij beter moeten gaan doen... is nog dieper die keten in... zodat er... want het, het zijn niet leveranciers van supermarkten... het zijn leveranciers van leveranciers van leveranciers. En daar zit ook een beetje de crux... dat er heel veel schakels tussen zitten... waardoor partijen en organisaties... bedrijven anoniem kunnen worden... omdat we niet... En dat, daar steek je de hand in eigen boezem. we gaan niet diep ver genoeg terug die keten in voor producten. Om te kijken van, klopt het allemaal wel? Dat moeten we beter gaan doen. En daar hebben we ook plannen voor. Meneer Van u bent hoogleraar voedselkwaliteit. Wat is de kern van het probleem? De kern van het probleem is dat onze voedselproductie uh, heel erg ingewikkeld is geworden. Grondstoffen komen van over de hele wereld. En zoals Mark net aangaf, uh, er worden heel veel ingrediënten verwerkt in één product. En wat doet u dan in Wageningen? Wij proberen uh, inderdaad in beeld te brengen van wat zit erin, uh, waarom zit het erin... hoe kunnen we die keten meer transparant krijgen... en vooral hoe kunnen we de controle daarop uh, beter in de hand krijgen. Het is allemaal menselijk handelen en het is dus een combinatie van wat mensen doen... Uh, wat de eigenschappen van producten zijn. Uh, voedsel is bederfelijk, dus je moet allerlei maatregelen treffen. Uh, het geval met die mosselen is omdat er gevaarlijke bacteriën in kunnen zitten. Ja. Al dat soort dingen maken het heel erg complex... En uh, dat maakt het ook wetenschappelijk interessant... om uh, al die processen te bestuderen en met elkaar in verband te brengen. En ook gewoon daarvan, van die inzichten, uh, te komen tot uh, maatregelen. Ja, want twintig jaar geleden, ik weet nog wel... ik was echt stom verbaasd, ik was daar op het ministerie. Dat ging daarover over eieren, al of niet besmet met salmonella. Mm -hmm. En die man van het, de, de hoogste ambtenaar, die vertelde mij gewoon... nou meneer, het is echt een heel simpel antwoord. Alle eieren in Nederland zijn besmet met salmonella. Toen dacht ik... Oh, Samuel Smith m Smith Salmonella je, dit geloof je toch niet? Nou. Nee, dat geloof ik eerlijk gezegd ook niet. Uh, ik maar dat leerde... zei ze toen wel. Ja, ja, maar ik leerde op college, dat zal ik ook nooit vergeten... dat in principe zijn eieren uh, kiemvrij. Maar er kan af en toe eens wat gebeuren... zodat sommige eieren salmonella kunnen bevatten. Dus dat is een wat ander verhaal. Uh -huh. Maar het is wel zo, als we het even generaliseren... dat uh, voedsel in het algemeen uh, besmet kan worden door gevaarlijke bacteriën. Uh -huh. En dat is een belangrijk onderdeel van uh, levensmiddeltechnologie... om dat te proberen te voorkomen. Maar die herkomst, hè, waar meneer Jans het over had... dat dat niet altijd te achterhalen is... Uh, is dat dan uh, inderdaad onmacht of... Uh het is uh, nou een onmacht. Het is ook een kwestie van geld. Hè? Het kost heel veel uh, geld om al dit soort processen en uh, handelsstromen in, in kaart te brengen. En het is ook een kwestie van prioriteiten stellen. Dus wat geprobeerd wordt, is om systemen op te zetten die maken dat het zo efficiënt uh, mogelijk gaat. Maar om alles in de hand te hebben, ja, dat, dat gaat vreselijk veel kosten. Nou ja, er zijn natuurlijk ook uh, mensen die het met opzet uh, doen, want mm -hmm. het is ook lucratief, hè? Ja. Um, Europarlementariër Esther Lange van het CDA... heeft onderzoek gedaan he, naar voedselfraude in Europa. Zij stuitte bijvoorbeeld op dit voorbeeld. Een Ierse paardenvleesfraudeur kreeg een boete opgelegd van 30.000 euro. En dat is het boeteplafond voor Ierland. Maar met het invoeren van een container... verdiende ze al 65.000 euro. Ja. Dus ja, met zulke boetes sta je als controleur natuurlijk... In je hemd. Ja, Klopt. U, u, u, ja, ja, u knik. <coughs> zeker. Nee, maar uh, voor fraude is geen enkele excuus. En die, die fraudeurs moeten uh, veel harder aangepakt worden... dan een boete van 30.000 euro. Die moeten gewoon de tent uh, gesloten krijgen door de autoriteiten. Wat mij betreft. Ja, maar goed. Ja, nou, en ik Deze vind... betalen die boete fluitend dus. Ja, en daarom moeten die boetes omhoog. En misschien zijn boetes niet genoeg. Maar moet gewoon die tent gesloten worden voor dit soort bedrijven. En de VWA heeft onlangs dus hard ingegrepen. weer in dat is de een de vlees... Nederlandse Voedsel- en Waardeautoriteit. De ja. Nederlandse Voedsel- en Waardeautoriteit. De autoriteit op dit gebied die dat mag en kan en moet. Die hebben onlangs weer hard ingegrepen bij een bedrijf. Niet omdat de veiligheid van dat vlees in het geding zou zijn... want de testen wijzen uit dat het veilig is... maar omdat dat bedrijf zijn administratie niet op orde had. En dan vind ik het volstrekt logisch dat de VWA... de Voedsel en Waardeautoriteit, daar hard op ingrijpt. En heel diep gaat in de, in de controle daarop. En zo'n bedrijf kan dan gewoon, uh, moet zijn productie terughalen. 28.000 ton, dat zijn 28 miljoen kilo. Ging dat om vlees? Dat was vlees, ja. Al, al die en... dieren zijn voor niets gestorven? Nou, de meeste, eerlijk gezegd, de meeste zijn al opgegeten. Precies, oh. bleef er, er was nou, Er was ja. niks meer over. Nou, een deel zal nog over zijn, een paar uh, uh, duizend ton waarschijnlijk. Maar goed. En, en dat er mag... was niemand ziek geworden. Er was niemand. Nee, maar goed. En dat zeg ik van... Een bedrijf moet ook zijn administratie op orde hebben. Omdat je anders een bedrijf niet kunt vertrouwen. Ja. En wat er met dat voedsel gebeurt. Die, zijn, die beesten zijn waarschijnlijk inderdaad voor niks gestorven. Dus dat is dubbel, uh, dubbel erg. En zowel voor de beesten en voor de consument. Wat is uw rol daarin als levensmiddelhandel? Nou, Supermarkten die stellen eisen aan, aan leveranciers. En wat wij tien jaar geleden, zeg maar 15 jaar geleden gedaan hebben... om voedselveiligheid beter te borgen... daar hebben we allerlei, ik zal het niet te technisch maken... kwaliteitssystemen voor ingericht die wereldwijd werken. Daardoor is voedsel, een deel daarvan heeft ertoe geleid... dat voedsel veiliger is dan ooit. Wat we nu moeten gaan doen is voedselfraude beter gaan aanpakken. We, heb, we zijn ook bezig om daar een voedselfraudemodule... die alle leveranciers moeten gaan, uh, gaan, uh, gaan toepassen... omdat uh, uh, zo snel mogelijk mogelijk te gaan toepassen. in En zonder die uh, controle en borging daarvan, certificering... kun je niet leveren aan supermarkten. Doen ze dat goed, meneer Van Boekel? Of hebben ze er uiteindelijk een belang bij... dat dit toch wel een beetje schimmige handel gewoon door kan gaan? Nee, daar heeft niemand belang bij. Ik, ik ben er echt van overtuigd dat over het overgrote deel... mensen in de levensmiddelenketen van goede, goede bedoelingen hebben. Maar er zitten inderdaad wat rotte appels uh, ertussen, om even in de termen te blijven. En daar uh, moet uh, naar gehandeld worden. Dus ik denk ook dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit... goede risicoanalyses moet maken, uh, met moderne methoden moet gaan proberen... om die fraudes zoveel mogelijk op te sporen. Ja, dus... maar dat is lastig, want veel zit over de grens, hè? Ja, dat is dus inderdaad niet makkelijk. Uh, dat maakt ook dat het zo complex is oh. en dat, er, dat we het ook niet meteen uitgebannen hebben. Nu ja, komt er een, een uitbreiding van, van, van ja. personeel. Is dat zinvol? Ja, dat is heel zinvol. Uh, ik denk dat de Nederlandse Voedsel- en Waarautoriteit uh, op zich best in staat is om dit soort dingen goed te doen. Maar de afgelopen jaren zijn ze geconfronteerd met fusies, met allerlei diensten. Ze zijn geconfronteerd met bezuinigingen, waardoor. Uh, voor een deel vind ik de schuld ook bij de politiek ligt... die uh, te veel geknepen heeft op uh, dit soort controle. En gelukkig corrigeren ze dat nu... door extra geld beschikbaar te stellen... zodat uh, de dienst beter zijn werk kan doen. Ja, want nu rommelt het daar. Uh, bij de VWA bedoel je? Ja. Nou ja, het is denk ik een combinatie van, uh, van wat politiek mogelijk is. Hoeveel geld wordt er beschikbaar gesteld. En de interne organisatie van hoe ga je met die beperkte middelen uh, je, je uh, capaciteit inzetten. Ja. U zei net al, van wat het ingewikkeld maakt is dat je vaak dus een leverancier... en die krijgt ook weer iets geleverd en die krijgt weer iets geleverd. Het is ja. zo'n eindloze eindeloze reeks. En dan ja, zou je niet moeten zeggen, van we moeten dat, die, die, die lijnen wat, wat, wat, wat, wat korter maken... Ja, nou niet... Dichterbij, dat is ook, dan hoeft er ook niet meer eindeloos rondgesleurd te worden... over de aardbol, al, al, al dat voedsel. Nou, het is niet per definitie dat dichterbij beter is. Dat hoeft niet zo te zijn. Maar uh, als, je als je schakels uit die keten kunt halen... Uh -huh. die alleen maar rondpompen, zal maar zeggen, van voedsel... ja, dat kost ook geld. Want die moeten ook vrachtwagens laten lopen en noem maar op. Dus die kun je missen. Uh, maar je, wil je wilt gewoon afspraken maken... Dat, je dat alle schakels in die keten, ook tussenhandel, ook vrieshuizen... en noem het al maar op wat er tussen zit. Maar moet je niet minder schakels hebben? Het uh, liefst wel. Het liefst zo kort mogelijk. ketens. Dus Daar ben ik helemaal mee te eens, Absoluut. Want ja. Dat, dat, ja. dat is ook gewoon voor het milieu volgens ja. mij veel en veel beter. Ja. Want je schrikt vaak als je dan eens een keer weer ziet in de krant een artikel. Iemand heeft het dan helemaal uitgeblazen. Ja. Van, van al die spullen die dan drie keer de wereld rond gaan voordat ze in het schap liggen. En kijk, ja. Wat een onzin. Ja? Nee? Nou, u zit een beetje zo te kijken van wat overdrijft die mevrouw weer? Ja? Nou, nee, dat wil ik niet zeggen. Oh, nou. maar, maar wel dat we ook niet moeten vergeten dat levensmiddelhandel al eeuwen lang bestaat. Hè. Het is niet zo dat vroeger alles uit het achtertuintje kwam. Nee. Uh, we zijn in Nederland ook bekend geworden dat de handel in specerijen uh, koffie komt uh, van de andere kant van de wereld. Dus Het is niet, niet zo dat handel uh, helemaal per definitie fout is. Nee, dat is goed dat u daar even een historische noot bij, uh, bij plaatst. En, eh, eind 19e eeuw al het vlees uit Argentinië, dat kwam toen al even van ver, toch? Houtarbe ja. uit Amerika, ja. ja. Is de kwestie van financiën beschikbaar stellen en dan komt het allemaal goed? Of is dat niet de echte oplossing van het probleem? Dat is een deel van de oplossing. Uh, financiën zijn nodig om de capaciteit uh, beschikbaar te stellen. Maar wat verder denk ik nodig is, is om uh, beter te analyseren hoe die stromen lopen. Goede systemen op te zetten waarmee je inderdaad op de kritieke punten uh, aandacht kunt uh, leggen. Zodat je op tijd uh, kunt ingrijpen. Dus een beetje anticiperen, ook met modernere uh, ICT-middelen, om uh, die stromen beter in de gaten te houden. En heeft u het gevoel dat het weer wachten is op tot er heel veel doden in een of andere bejaarden thuis vallen waar men. En besmette hoeveelheid gegeten heeft. En dat er dan weer actie ondernomen wordt. Of gaat dat nu wel door? En heeft men in de gaten dat er toch iets moet gebeuren? Nou, dat laatste hoop ik inderdaad. Ik, ik vind. Maar dat zelf... is hopen. Dat is hopen. Ik denk dat de politiek uh, nu een beetje wakker geschud is door deze schandalen. Dus het is goed dat ze nu meer uh, middelen beschikbaar stellen. Uh, maar tegelijkertijd, zoals we net al besproken hebben... is het een heel ingewikkeld proces. En je kunt nooit helemaal uitsluiten dat er nooit meer iets misgaat. Dus oh. het zou best eens kunnen dat er uh, nog weer eens een keer een schandaal... of een voedselvergifting optreedt. Maar tegelijkertijd denk ik ook dat we moeten beseffen... dat het vaak heel goed gaat. En dat wordt nog wel eens vergeten. Hm. Nee. Goed. Goed, en nou tot slot, waarom was het nou niet waar van die haren? Want dat heeft een enorme toestand uh, was opgeleverd. Waar. was niet waar. Oh. Uh, uh, de, uh, de stof die in die broodverbeteraar zit... Uh, wordt met uh, plantaardige materialen gemaakt. hebben ze daar dan bij... Ja, dat moet u de makers van het programma vragen. Het was blijkbaar heel interessant om op tv te laten zien. In. En uh, dat hetzelfde was met Sembla een tijdje terug. Asbest op brood was ook niet waar. Ook dat was een broodje aanverhaal. Ja, en het trekt heel veel kijkcijfers. En dat is, uh, vinden wij heel jammer. Want dan, mo dan moet het bedrijfsleven vertellen dat het niet zo is. Weet je? En dat is een hele vervelende boodschap, want maar, het, maar, maar het is niet zo. Maar het gekke is dat dat helemaal nooit... Uh, ook door jullie niet... toch in, met een persbericht gecorrigeerd is of zo. Jawel, ja Wel? zeker, ja absoluut. Oh, dat heeft dan weinig publiciteit. Ja, gegeven, maar dat he? vinden Kijk, wij ook heel frustrerend uh, af en toe. Ja. Oh, ja. daarom zit u hier. Ja, graag. Geen menu daarvoor. Ik denk, wat ja, doet die is... man? Ja. Misschien moet je gewoon helemaal geen broodverbeteraars doen. Dat is helemaal niet nodig. Het beste brood is gewoon zonder broodverbeteraar. Uh, ik denk dat u dan ook wel dat soort brood kunt kiezen ergens. Ik weet het niet, maar het broodverbeter wordt redelijk veel toegepast. Ja, Als je dat niet gebruikt, dan moet je brood denk ik één dag al weggooien. Dat is een beetje. Nee, dan vergelen. wordt het gewoon ietsje, ietsje droger, maar dan ah, kan je het nog okay. net zo goed, heel goed ja, opeten. Ja, ja, maar goed, ja. oké. Okay. Het is okay. weer een hele het is een absoluut een totaal kletsverhaal. Kletsverhaal. Goed, nou, dat hebben we dan ook weer rechtgezet. Dank jullie wel. Tini van Boeken van de Wageningen Universiteit... en Mark Jansen van het Centraal Bureau voor Levensmiddelenhandel. Het ging dus over fraude en schandalen in de voedselveiligheid. En nooit helemaal uit te sluiten. Af en toe heb je gewoon pech, denk ik dan. Als u er meer over wilt weten, nieuwshow.nl Dierenbeschermers hebben een buitengewoon slimme list bedacht... in de strijd tegen neushoornstropers. Ze gaan giftige kleurstof in de hoorn van het dier spuiten... waardoor die hoorn waardeloos wordt op de illegale markt. En daarvoor hebben het Wereld Natuurfonds de Peace... Parks. Peace Parks Foundation, zo heet het. Ruim 14 miljoen euro ontvangen van een nationale postcode-loterijen. Met dat geld kunnen ze dit programma opstarten... en richten ze een juridisch bureau op... dat de stropers achter de tradies moet krijgen. Bij ons is Johan van der Gronde, directeur van de Wereld Natuurfonds. Goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u eens uitleggen wat hier precies aan de hand is? Ja. U heeft een neushoorntje bij u? Nou, um, we hebben op aarde nog... Uh, iets van 28.000 neushoorns. 90% daarvan leeft in Afrika. Zo'n 20.000 witte neushoorns en zo'n uh, 4800 die orde van grote zwarte neushoorns. En die, en, en die hoorns zijn een fortuin waard, hè? En die hoorns zijn een fortuin waard. Uh, in, in poedervorm is uh, neushoorn meer waard dan per eenheid gewicht uh, dan cocaïne of uh, goud. goud. Dus een beetje hoorn brengt al gauw 40.000, 50 50.000 Euro op. Want wat doen ze ermee? Is het weer potentieverhogend of zoiets? Nou ja, dat is het grapje. Je kunt net zo goed een beetje op je nagel bijten. Want het zijn gewoon verhoerende cellen, dus het heeft absoluut geen medicinale werking. Je krijgt er niet veel meer zin in van seks. Nog word je er beter van. Het, ja, het is bestrijdt ook geen aap. ziekte. Het is pas een broodje aap, ja. Maar ja, uh, mede door de opkomende middenklasse in Azië... en door een wat uh, ja, wonderlijke hype. Een soort, het is hip om in een bar in Vietnam een beetje neuswarmpoeder uit te strooien in je glaasje water... of anderszins om de kater tegen te gaan. Zo gaat het. Kijk mij eens stoer zijn en ik kan mij dat veroorloven. Um, dus er is enorm veel vraag naar... En, de, en dat ziet eruit het bak mee, als bakmeel, of zoiets? Ja, ja, het is een beetje poeierig. Het is een beetje grijzig. Maar nou, als het is gewoon, ze het dan toch horen, niks dan kunnen ze toch net zo goed in een soort nepspul nemen... Ja, maar uh, hier zitten inmiddels uh, hele criminele syndicaten achter. die er wel voor zorgen dat die markt lekker aanwakkert. Mm. Het is geweldig uh, lucratief. En er He. werden maar een paar neushoorns per jaar gestroopt tot voor ja. kort. Nou, dat komt voor, hè, dat zei zo. Maar dat is echt helemaal uit de hand gelopen. En vorig jaar zijn we meer dan duizend neushoorns verloren in uh, Afrika. Duizend om precies te zijn. En er zijn 28.000 of zo over. Ja, nou ja, hou dat maar even een paar jaar vol. Dan is okay, het afgelopen ja. precies. Wat yes. is het toen bedacht? Dat truc. Nou, dus deels ook uit een zekere wanhoop gedreven heeft de Peace Parks Foundation een, een, ja, eigenlijk een heel snoot plan bedacht om die hoorns waardeloos te maken. En dat doen ze, daar hebben ze een pilot, een proef voor gedaan in KwaZulu-Natal in Zuid-Afrika in het park Onfalozi-Slusluwe, dat is eigenlijk de, ook de bronpopulatie van neushoorns in Afrika. En daar hebben ze een aantal van die neushoorns, die hoorns daarvan hebben ze met, geïnjecteerd met chemicaliën en inkt. Rood. Um, nou ja, wat de kleur precies is, dat uh, weet ik niet. Je ziet het ook niet zozeer aan de buitenkant. Eigenlijk merk je het pas als je stelt dat je de hoorn dan af zou hebben gehakt en je gaat het vermalen. Is het is waardeloos omdat die inkt er helemaal in door is gedrongen. Plus, uh, het is buitengewoon ongezond om het dan tot je te nemen. Dus in plaats van dat je er beter van wordt, word je er hartstikke ziek van. Nou, de Peersparks Foundation wil niet helemaal exact zeggen natuurlijk wat, wat voor goedje daarin zit. Uh, en dat is, je moet natuurlijk ook wel een beetje, uh, een, een beetje mysterie daar omheen laten ontstaan. Maar de combinatie van. Het injecteren van uh, die hoorn met chemicaliën... zodat het niks meer waard is en inkt... Uh, uh, moet ervoor zorgen dat het volstrekt geen ja. zin meer heeft om die beesten te stropen. Maar die hoorn is heel hard, hè? Hoe kan je dat nou injecteren? Ja, er zijn ook, dat kunnen we op de radio dan even niet laten zien. Er zijn ook wel filmpjes van. Ik ben er zelf ook uh, uh, bij geweest. Je kunt... Uh, eigenlijk in een korte operatie. Je moet dat beest uh, natuurlijk verdoven. Dus je ziet zo'n pijltje in zijn bil. Uh, wat ik wel ken van het wereldnatuurfonds, Dat we dan vervolgens een zender aanbrengen. Die hoornen te we weten waar die beesten zijn. Dat doen we eigenlijk altijd. Zeker als we ze verplaatsen. Maar wat Pierspraak nu bedacht heeft. Dat je twee gaatjes boort. En dat je onder druk okay. die chemicaliën in de inkt aanbrengt. Nou het is hoorn. Het komt niet in de bloedbaan van het beest. Dus voor het dier zelf is het onschadelijk. Uh, maar als stroper heb je er helemaal niets meer aan. En zie je het aan de buitenkant? Nou juist niet, want uh, zou dat zo zijn... dan is het voor de stroopers weer schiet. En dan weet je precies welk beest behandeld is en wat niet. Okay. Met dit enorme bedrag van de Postcode lotterij kan Peace Parks in negen Afrikaanse landen de helft van de populatie behandelen. En het idee is, als je eenmaal een behoorlijk aandeel hebt... dan het eigenlijk geen zin meer heeft. Want je weet nooit of je een beest schiet dat behandeld is of niet. Ja, maar heb je dan niet, loop je dan niet het risico dat ze denken... nou, we schieten er maar een hele hoop af... in de hoop dat er een zuivere neushoorn tussen zit? Ja, nou ja, dat, ja, ja. Er, is, er is natuurlijk van alles denkbaar. Maar uh, de... De pilot, de proef in mm -hmm. uh, KwaZulu-Natal, heeft ertoe geleid dat de strooperij tot nul is gedaald. En dat okay. doe je vooral door heel veel bordjes neer te zetten en voorlichten te geven. en op radio en tv duidelijk te maken dat het geen zin meer heeft. En dan uh, wijken ze uit uh, naar andere gebieden. En op een gegeven moment moet het zo zijn dat er in Afrika eigenlijk geen neushoorn te stropen meer is. zonder dat je het risico loopt dat je enorm veel kosten maakt, uh, heel veel risico loopt. Mogelijke wijze achter die tralies raakt, waar we het straks nog even over zullen hebben. En dat je geen fluit meer oplevert. Bovendien moeten we natuurlijk in Vietnam, maar dat is de taak van het Wereld Natuur met een wereldwijd netwerk, ervoor zorgen dat A, je duidelijk maakt dat het niet hip en cool is, dat je bijdraagt aan een geweldig probleem, maar ook dat je er hartstikke ziek van wordt. Ja, maar goed, als dat zo makkelijk was om mensen daarvan te overtuigen, dan was dat natuurlijk al lang gebeurd. Nou, we gaan even heel erg ons best doen, want uh, dit is in ieder geval op deze schaal, nog niet eerder vertoond. Hoe, hoe ziek word je er werkelijk van? Want je kan het ook weer niet te gek maken natuurlijk. Dat, dat, ze, daar, nou. dat ze daar op de intensive care terechtkomen. Ja, nou, dat, nou, dat is wel een goede vraag. Ik laat het even bij een open vraag. Dat zal de, de vraag die zou eigenlijk Peersparks moeten beantwoorden. Maar ik denk dat ze het vrij dol maken. In de zin dat je dat gewoon met je vingers af moet blijven. Ja? Het is echt fors. Het is fors. Ze moeten iets in doen bij je impotent van wordt. Oh. Dat, dat al... lijkt me ook een goed plan. Dat, is wel dat, een is een, dat advies nemen we mee. Ja, ja, ja. Want dat willen ze natuurlijk juist niet. Nee. Goed, oké. Okay. Okay. Dat vraag. is deel 1 van het deel plan, 1. maar er is nog veel meer aan de hand. Want ja. uiteindelijk, het is natuurlijk georganiseerde stroperij... en behoorlijk high-tech uh, gedaan. Hè? Je weet niet wat je meemaakt. Hè. Dat gaat met helikopters, met uh, infraroodcamera's, met kalasnikovs. Dat is echt groot geweld. Uh, bovendien is de organisatie ervan inmiddels echt in handen... van grote misdaadsyndicaten en hun uh, netwerken. Dat weten we. De Europese Unie heeft daar gisteren ook alarm over geslagen... dat het echt uit de hand loopt. En de bedragen die erin omgaan zijn werkelijk afschuwelijk. Het is een beetje tricky natuurlijk op zaterdagmorgen op de radio te rekenen. maar als ik even één voorbeeldje geef... Hè, even die, die prijs van die, van die neushoorn waar we het over hadden. Een beetje een neushoorn. Nou ja, dat is al gauw drie tot zeven kilo. Laten we er max halve even vier kilo van maken voor een hoorn. Nou, laten we zeggen dat. Dan gaan we even aan de onderkant zitten, 25.000 euro. Nou, als je dan 1000 euro's stroopt, dan zit je op een miljard aan omzet. Uh, Ivor, dat weet er hartstikke duur, dat is 600 euro per kilo. Daar is vorig jaar 40.000 kilo van in beslag genomen. Weet ook al over 24, 25 miljoen. Dus inmiddels hebben we in de gaten dat het ook uh, de brandstof is... voor terrorisme, wapenhandel, Is dat letterlijk uh, mafia. zo? Dat is letterlijk zo. Ja? Dus, uh, maar, stond wat er grote kop... zijn er wie, dan? Wie, wie, wie Stond een grote kop in het Algemeen Dagblad gisteren... Al-Qaeda jaagt op olifant. Ja. En reken maar dat het gebeurt. Olifanten, 22.000 olifanten zijn gestrooid vorig jaar. Nee, 22.000. Nee, maar dat klinkt wel lekker. Al-Qaeda jaagt op olifanten. Gelooft u dat? Ja, dat weten we. Ja? Nou, en die wildlife... Wat zijn de connecties? Nou, die Wildlife Justice Commission, dat kan... Het liefst zouden we uh, meteen een, uh, nou, zeg maar een stroperij, tribunaal, opzetten. En Den Haag is natuurlijk ook de, een beetje de hoofdstad. De juridische hoofdstad van de wereld van vrede en veiligheid. We gaan ook opereren vanuit het Stralis, uh, paleis. Kamerturen. Dus ze gaan er heel dicht tegenaan zitten. Maar wij zijn natuurlijk. Hè, het Wereld Natuurfonds is een niet-gouvernementele organisatie. En niet iedere NGO kan zijn eigen tribunaal opzetten. Wij hebben natuurlijk geen opsporingsbevoegdheid. Nee. Wij kunnen ook niet uh, ja, uiteindelijk. Je moet gewoon naar de burgerrechten, toch? Ja, maar het aardige is, dat ik een bruggetje maak naar uw eerste half uur: hè, burgers tegen mm -hmm. plaster. Ja. Ja, de burgers kunnen natuurlijk wel. De Wereld natuurlijk wordt ondersteund door 1 op de 7 gezinnen in Nederland. Wij kunnen natuurlijk wel de zaak aan de orde stellen. En we hebben geen tijd te verliezen. Zo'n tribunaal kost je 4, 5 jaar om op te zetten. Die Wildlife Justice Commission gaat nu gewoon aan de slag. Nou, wat we daarmee doen, zijn eigenlijk twee dingen. We gaan die syndicaten blootleggen. We gaan het bewijsmateriaal verzamelen. Um, we gaan uh, die justitiële autoriteiten in de landen waar het zich uh, afspeelt... die gaan we onder druk zetten. Want die, die, die plaatselijke regeringen enzovoort, die nou, die, zitten voor die, een deel, mee, zitten, die zitten voor een deel natuurlijk erin. Ik zal het niet alles over één kamp scheren. Maar je kunt er vergif op innemen... Maar dat natuurlijk delen van het opsporingsapparaat in die landen die het betreft gewoon geïnfecteerd zijn door uh, maffia en uh, deze vorm van georganiseerde misdaad. Dus dat moet je uh, blootleggen. Je moet ook uh, inspecteurs, onderzoekers naar die landen sturen. Dat gaat deels gepaard met ambassadeurs, dus is ook een beetje good guys, bad guys. We gaan natuurlijk ook de goeden belonen, maar de verkeerde aan de schandpaal nagelen. En we gaan jaarlijks een uh, nou ja, rapportcijfer uitbrengen, een wildlife scorecard, hoe die landen het doen. Dit is heel groot, hè, met heel veel vertakkingen met heel veel vertakkingen. En ik vond het aardige wel op, die, op het gala in het, in het carré... Uh, waar wij de cheque kregen uitgereikt van de, de loterij. Ja. Niet alleen Desmond Tutu, de hoofdgast, maar Mark Rutte was daarbij. En overhandelde ons ook de cheque. En reageerde ook zeer spontaan en zeer positief. Hij vond het een fantastisch initiatief. En verwelkomde ook het feit dat we dat in Den Haag gaan doen. Ja. Dus het spreekt ook de kracht van Nederland aan... dat je zelf aan die rechtsstaat, die rechteloosheid, die moeten we, de baas, we moeten die jongens opsporen en berichten. Hebt u dat nieuwe boek van Tom Lanois gelezen? Gelukkige slaven. Dat moet nou, ik dan kennelijk gaan doen. Dat gaat over de neushoornjacht. Is dat zo? Dat begint met, een van de eerste scènes is dat iemand dus met, staat met een geweer in zijn handen en een neushoorn in het vizier heeft. Maar dat gaat ook over die internationale hele wereld die daar, die daar omheen zit. Ik ga het lezen. Ja, nou, dat is denk ik voor u heel erg interessant. Eh, het, het, verhaal, is een roman, hè, ja. het verhaal is vaak dat die jongens die wel eh, zeg maar de goede kant kiezen, die wel daarin meedoen, dat in Echt serieuze risico's uh, qua gezondheid en gewoon afgeschoten en families bedreigd worden. Nou, daar maak op. ik mij wel een beetje zorgen om. Ik, uh, ik sprak gisteren met John Laudon, mijn collega van de Peace Parks Foundation, met wie ik van de week een aantal interviews heb gedaan in de pers. En die is inderdaad bezorgd over uh, nou ja, de veiligheidssituatie van zijn mensen in het veld of eventuele partners. Dat nou, was ook een geval waar. Uh, een van zijn hoofdparkwachters nou ja, uh, zijn baan had opgezegd... omdat zijn vrouw ernstig werd bedreigd. Ja. Uh, en we maken ook in de, maten, dat de african parks foundation mee... dat uh, rangers, uh, parkwachters, groot gevaar lopen. Ook, uh, dat weten we ook van andere gevallen. Mensenapen in Virunga bijvoorbeeld. In het, uh, op de grens van Rwanda en uh, Congo. Daar hebben we helaas regelmatig te maken met slachtoffers. Dat geldt ook voor het Wereld Dus dat is hard tegen hard. En hoe ga je die mensen dan beschermen? Want dat is toch een serieus probleem? Dat is een heel serieus probleem. Dus in dit geval, de Peace Parks doet die operatie... van het vergiftigen van uh, die hoorn. Dat zullen ze buitengewoon zorgvuldig moeten doen. Daar is ook een groot bedrag meegemoeid. Um, het Wereld zal zich concentreren op de juridische uh, zaak... en proberen structureel uh, die opsporing en vervolging... van uh, stropers te verbeteren. Een gigantische uh, operatie. Lijkt me. Ja, Maar hard nodig. Hartelijk dank voor uw uitleg. We spraken met Johan van der Gronden, directeur van het Wereld Natuurfonds. En dat gaat dus over een nieuwe. Ja, list eigenlijk. Om neushoorns te beschermen. Gif in horenspuiten, waardoor die waardeloos worden. Hartelijk dank voor uw uitleg. Tot genoeg. NOS Radio Olympia. Met Geo Lippens. Goedemorgen Gio. Goedemorgen. Ja. Vindt fijn dat het begonnen is? Ah, het is eindelijk begonnen. Gisteren uh, de zo... opening gezien. Ja, en, mooi spektakel. He? Echt absoluut. Heel ja. klassiek. Uh, echt Russisch, een beetje weemoedig ook af en toe. Maar, ja, maar het was ja, wel heel mooi is om te mooi, zien. Ja. Dus oh. Russische ziel zag jij daar al weer. Helemaal. Oh. Hey, wordt er al uh, geschaatst? Ja, er wordt geschaatst. En uh, ik weet niet of jullie vanmorgen de voorpagina hebben gezien van uh, de Telegraaf. Daar ja. staat uh, Arjen Robben uh, voorop met de duimen omhoog. En hij wens, Sven Kramer, wens die uh, succes. Uh, ja. Het is een vriend, zeggen ze dan. Uh, hetzelfde gebeurde eigenlijk uh, voorafgaand aan het uh, gala... waar de sportman van het jaar werd verkozen. Toen wenste Svijm Kramer, uh, ja. Arjen Robbe geluk. Hij zat zelfs in een Bayern München shirt... toen uh, in de, ja, tussen het publiek ja. op de tribune. Het hielp niet. Het hielp niet, hè? Hij werd het nee. niet? Nee, precies. Maar goed, gisteren heeft Robbe Kramer nog even gebeld. Maar die foto, ik denk, de foto in de krant die zal wel een verrassing voor hem zijn. Hij zal hem denk ik pas zien nadat hij gereden heeft. Uh, in Sochi is het trouwens drie uur later. Er wordt al flink gesport. De eerste finale komt er zelfs al aan. En de snowboarders van de die gaan nu om het eerste goud strijden. Uh, de snowboarddeskundige van de NOS is Martine Veldhoen. Uh, Martine, wat is dat voor een onderdeel? Uh, sloopstaal, dat is een freestyle discipline waarbij je een gemengd parcours aflegt. En uh, je begint met een, uh, een railsectie. Daar staan metalen buizen en kunststof obstakels waar je overheen moet glijden. Uh, dat zijn drie onderdelen en dat wordt gevolgd door uh, drie grote schansen waar ze overheen moet springen. Er is veel over te doen geweest, hè? Het zou gevaarlijk zijn. Uh, het parcours zou inderdaad gevaarlijk zijn. Nou, ik heb uh, net met de coach nog uh, van uh, de sloopstaal gebeld. Dat valt wel mee, er zijn wat aanpassingen gemaakt en het parcours is groot en uitdagend... maar gevaarlijk zouden we het niet willen doen. Maar wie is de favoriet voor het goud? Uh, dat was Sean White, maar die heeft afgehaakt bij de mannen. En uh, Maxence Parrault die heeft de X Games gewonnen. Dat is een, een goede voorbode voor de Olympische Spelen, dus die, uh, die geef ik een goede kans. Mark McMorris heeft zich net uh, ook weer gekwalificeerd. Uh, ook een grote kans, hij is een meervoudig X Games winnaar. En ik ben zelf heel erg fan van C.S. Kotsenburg. een Amerikaan die heel veel uh, stijl en een, uh, een eigen identiteit in zijn uh, runs gooit. Dus ja, die drie geef ik toch wel een grote kans. Nog even over die Sean White. Hè? Jij als snowboard-expert, hoe, hoe, hoe, ja, hoe jammer is dat? Um, het is heel jammer dat hij niet meedoet... want voor het grote publiek is hij natuurlijk wel uh, het meest bekend. Ik snap eigenlijk echter wel dat hij heeft afgehaakt... want uh, het schijnt dat hij last heeft van zijn pols... en in de halfijp maakt hij echt kans op goud. Op de sloopstaal was dat minder, zeker... Dus ja, als hij zijn ze zin inzet op halfpijp, dan uh, dat snap ik wel dat hij even afgaat. Martine, dankjewel. Graag gedaan. En was was dit nou de dat het meisje twee keer gevallen was bij die trainingsrun? Dat nee, was nee, nee, nee, dat is Cheryl Maas. Ja, dat is inderdaad wel hetzelfde onderdeel. Die krijgt trouwens ook nog een herkansing, want die mag morgen dan de halve finale gaan rijden. Boorden, zeggen ze tegenwoordig. En dan zien we vanzelf of ze toch nog in die finale komt. Maar dat is wel hetzelfde onderdeel, alleen komen nu dus de mannen in actie. Ja, daar wordt toch wel naar uitgekeken. Wij kijken trouwens met z'n allen uit naar vanmiddag, naar het schaatsen. De vijf kilometer, Sven 12 Kramer. Uur gevolgd, ja. Hoe laat uh, is het? Uur begint? 12 uur begint het. En ik denk dat de echte toppers wel later op de middag in actie komen. Hè? Want Sven Kramer, de kampioen van Vancouver. Daar kijken we allemaal naar. Aan hem de vraag hoe hij ervoor staat. Ik denk heel erg goed. Ja. Ik, heb, uh, ik heb een goed gevoel. Uh, ik ben, ik ben eigenlijk elke dag hier uh, ja, fitter en scherper geworden. En uh, schaatsen gaat lekker. Nou, dat is fijn hè? dat schaatsen lekker gaat. Dat vindt ja. wel zo te horen ja. op te spelen. Ja. Ja. Uh, de indeling van die ritten was wel een tegenvallen voor Kramer. Want de loting wees uit dat hij moet rijden voor zijn concurrenten ja. uh, op de vijf kilometer. Dat is wel weer een meevaller trouwens voor Jorrit Bergsma. En dat is weer de grootste uitdaging van Kramer. Okay. Het is toch, uh, toch like, Je weet ongeveer wat je moet rijden. Maar uh, ja, je moet er wel in staat zijn om het te rijden. Dus uh, uh, Kramer. Maar is je hier toch de, de grote favoriet. Dus uh, dan weet je wel ongeveer uh, hoe je ervoor staat. Nou, half vier zo'n beetje, dan is het afgelopen. Dan weten we meer. Ik zag een voorpagina van de krant. Nou, dit weekend twee goud. En ja, het denk, AD. Ik, ja. ja. Ja. En dan denk ik, ja, waarom doe je dat? De grote verzoeken noemen ze dat. Ja, ze, ja maar ja. dan is de lol er ook een beetje af, toch? <laughs> of niet? Ja, maar weet je, dat is toch wel met schaatsen. Eigenlijk weet je ook wel bijna zeker dat Buust en Kramer die gouden medailles gaan pakken. Het is maar gewoon een Fries kampioenschap. Ik was erbij in Vancouver, de 10 kilometer. Toen dacht ook iedereen dat Kramer dat goud ging pakken. En dan ja. was daar die beruchte wissel. Dus oh, het kan oh, altijd oh, nog misgaan. Maar we hebben het er over niet hebben. over. Hey, maar half vier, dan weten we dus ja. meer. Hè? Dan, uh, het is allemaal te volgen trouwens op Radio Olympia. Op Radio 1. En om half elf ben ik gewoon weer terug. Want dan gaan we met de volgende update. Komen van de Winterspelen. Dankjewel, Guido. Wat hoor ik daar toch steeds op de achtergrond voor een lawaai? Dat is een van de gt die staat er Dat moet je ze echt meteen mee ophouden ja. hoor. Het leidt zo af. Goed, dankjewel uh, Gio. Graag gedaan. Ja, wij gaan uh, hierdoor met de nieuwe show. We gaan het hebben over Twitter. Die is hard onderuit gegaan op de beurs. Het social media bedrijf trekt steeds minder nieuwe gebruikers. De site wordt minder bezocht en de gebruikers plaatsen ook nog eens minder berichten. Tot de overmaat van ramp is het verlies van Twitter opgelopen tot ruim 500 miljoen dollar... over een periode van drie maanden. Dat bleek allemaal bij de presentatie van de eerste kwartaalcijfers... sinds de beursgang in november vorig jaar. Bij ons is Thomas Boeschoten. Hij is Twitter- en uh, mediadeskundige En hij zat in die hoedanigheid ook in die commissie... die onderzoek deed naar de Facebook-redden oh. in Halen. Nou ja, dat is je claim ja. to fame, uh, Thomas. Klein beetje dankzij jullie, hè, trouwens. Ja, dankzij ons. vertel eens. <laughs> ja, ik was een paar weken daarvoor als ik bij jullie in de uitzending... Ja. Uh, om iets te zeggen over ja. Project X uh, Arnhem. En toen... Dus wie weet is dat wel de... Het moment geweest waarop iemand van de commissie zat te luisteren. Ik weet het niet. Het zou heel goed kunnen. Ik denk het <laughs> eigenlijk wel. Hé, hey, luister eens even. Wat is er aan de hand met Twitter? Ja, ik, ik heb het idee dat het allemaal wel meevalt. Die, die 500 miljoen die u net uh, noemde. Dat is bijvoorbeeld dat is een investering uh, geweest. En uh, ze, ze zeggen eigenlijk, ja, dat hebben we nodig om te ontwikkelen. Maar um, uh, eigenlijk draait het best wel goed afgezien daarvan. Dus oh. gooi je er een hoop geld in. Maar... Uh, eigenlijk gaat het best wel goed met Twitter. Maar het, even nog, het is toch heel erg graag om naar de beurs te gaan... en dan vervolgens een paar dagen later... een verlies van dit soort omvang ja, te maken. Nou ja, ja, dat, dat het mag überhaupt? Nou ja, ik weet niet. Zo'n zo verlies kan je op verschillende manieren interpreteren. En, dat zal wel. Uh, ik heb geen verstand <laughs> van beurs en zo. Maar ik weet wel dat Twitter op zich beter gaat... dan nu gepresteerd wordt in die, in die cijfers. Uh, maandelijk, Maandelijks actieve gebruikers bijvoorbeeld neemt toe... Uh, dagelijks actief, actief nemen we net een beetje af. Uh, dus het is, niet, het is niet heel eenzijdig. De, de, de, het aantal nieuwe gebruikers bijvoorbeeld, daar wordt ook wel naar gerefereerd. Dus hoeveel nieuwe gebruikers komen er nou bij? Uh, maar dat aantal is ook een beetje een manipulatief aantal. Omdat, uh, dat zit als volgt. Twitter verwijdert heel veel spamaccounts. Dus mensen die nep zijn. En in de ene maand verwijderen ze meer nepaccounts dan in de andere maand. En de laatste tijd hebben ze dat actiever gedaan dan de periode daarvoor. En wat zijn NEP-accounts? Waarom heb je nep nou ja, account Nou, bijvoorbeeld als je geld wil verdienen door uh, advertenties uh, te plaatsen. Dus dan, uh, dan maak je een account aan en dan uh, plaats je een link naar jouw uh, product. Maakt niet uit wat allemaal verschillende producten. En dan ga je heel agressief dat naar mensen toesturen. Dat is bijvoorbeeld een NEP-account of een spam-account. Okay. En uh, Twitter zit daar niet op te wachten. Want dat is minder leuk voor de gebruikers... als de hele tijd spam verstuurd wordt en zo. Hm. Dus eens in de zoveel tijd verwijderen ze die accounts. Maar dan komen er heel veel bij... omdat die automatisch gegenereerd worden. Omdat mensen niet dat handmatig willen gaan doen. En in bepaalde periodes dan verwijderen ze die allemaal... En dan lijkt het dus alsof Twitter minder groei doormaakt. Maar eigenlijk is het gewoon een beetje opzuiveren van de database. Oh, het is niet zo, dat want dat heb ik ook gelezen... Mm -hmm. dat het gewoon niet meer zo heel uh, hip is, zou ik maar zeggen... om veel te twitteren. Hè? Nee, Daar zitten ik, ook altijd van die modus in, toch? Ja, klopt. Maar je, je moet je bij Twitter voorstellen... er zijn heel veel verschillende typen gebruikers. Uh, je hebt bijvoorbeeld jongeren. En voor hun is het misschien minder hip. Misschien dat die het medium wel een beetje verlaten mm -hmm. zou kunnen. Maar dat zijn ook de mensen die echt verreweg het meeste tweets plaatsen. En uh, die plaatsen ook hele gekke berichten. Die zijn de hele dag met elkaar in contact. Op een heel ja, oppervlakkig niveau lijkt het wel. Dus een beetje, een beetje flirten de hele dag met elkaar. En dan heel vaak. En als die groep een beetje wegvalt... dan lijkt het alsof er een soort afname is... in, uh, in het aantal dagelijkse gebruikers. Maar in feite de gebruikers waar het echt om draait... Hè? de politici, uh, de, de mensen die Twitter op een, nou ja, op een wat professionelere manier gebruiken... Uh, of die commentaar geven bij tv-uitzendingen. Misschien dat die wel uh, gewoon nog steeds uh, groeit, die groep. Ja, maar dus. het heeft een beetje het imago van uh, discussies in de categorie... ik sta hier bij de groenteboer, ik zie ja. broccoli... waarop die andere zegt, en wat voor <laughs> kleur heeft die broccoli? Ik ja. zal eens even kijken. Ja, nee, ja, en, ja, en dan zijn we weken verder. Kan je verder. En dan, en dan, zo goed bellen, lijkt het, mij. Ja, dat kan ook. Maar ja, dat is maar kijk, duurder, dit, dit is dus het niveau van, van een groepje jongeren. Maar de laatste tijd zie je dat het juist veranderd is. En misschien, is dat zo? Ja, dat, dat denk ik wel. En Laat Het verklaart dan? in ieder geval... De, uh, als er minder getweet wordt, dan kan het ook betekenen... dat men kwalitatiever is gaan tweeten, beter is gaan tweeten. In plaats van, uh, nou ja, in, in plaats van dat, het, dat mensen het minder interessant vinden. Wat je eigenlijk ziet, is dat Twitter in het begin... Uh, toen zeiden ze van, uh, ja, wat ben je aan het doen? Vertel ons wat je aan het doen bent. Dus mm -hmm. dan dit niveau van ik sta ja. nu in de supermarkt ja. en zo. En uh, op een gegeven moment hebben ze hun vraag... die ze aan hun gebruiker stelden, hebben ze veranderd. En toen dachten ze, we maken ervan... Wat gebeurt er in de wereld? Dus veel meer om commentaar te geven op wat je op tv ziet... wat er in de wereld gebeurt, nieuws, et cetera. En als de gebruikers dat ook doen... wat ik denk dat, dat het geval is... denken beter na over wat ze tweeten en waarom ze iets tweeten... en wat hun volgers willen lezen. Dan zie je dus een afname in het aantal. Maar, maar de, kwaliteit een in de kwaliteit gaat omhoog. Ja, nou, dan zullen er leuk, misschien hè? ook mensen zijn die denken... hoe kan je eigenlijk met zoiets naar de beurs gaan? Want waar zit het geld? In advertenties. Okay. Ja, echt uh, hoe werkt hij, dat 85% dan? Procent zit in advertenties. Ja, maar hoe werkt dat dan? Nou, um, in, een, in een krant zou je gewoon een advertentie kopen zoals we die kennen. En dan is het heel duidelijk, nou, dit is een advertentie, dit is een artikel. En uh, bij Twitter kan je eigenlijk een, een goede prominente plek kopen voor jouw tweet. Dus je maakt een bericht en dan zeg je tegen Twitter van nou, ik wil die graag bij deze groep mensen en bij deze groep mensen. Die zoeken groepen voor je uit? Ja, die zoeken groepen of bepaalde personen met een bepaalde leeftijd. Je hebt goede taal vast of zo. En ja. dan? Nou, dan, dan denk je, nou, ik wil misschien mensen boven de 50 bereiken die geïnteresseerd zijn in gezondheid. En dan krijgen al die mensen die lid zijn van Twitter, die krijgen zo'n bericht ongevraagd toegestuurd. Die, nou, ja, je kijk... Je kiest ervoor om mensen te volgen. Ik, ik volg ja, de hele dag mensen. Maar dan mensen. mag je toch zelf weten, dan ja. wil je toch niet ongevraagd tampesta reclame krijgen? Precies. Maar, nou ja, dat is, dat is het voordeel. Als je betaalt als adverteerder, dan mag dat dus wel. Dus dan kom je in dat lijstje met mensen die, uh, die je volgt, en dat komt dan ook. Zo'n Tampesta bericht tussen. Goed, stel te staan. dat het Tampesta is voor, ik noem maar wat, het oudere gebied. He? Dus ze denken, we moeten ja. mensen hebben van boven de vijftig. Ja. Hoe weten ze dan dat die. die hoe weten ze welke mensen er boven de vijftig nou, zijn, ja of nee? Ik denk dat je hier een heel goed en belangrijk punt van Twitter, een probleem van Twitter aanstipt. Want um, wat Twitter niet weet, in vergelijking met Facebook bijvoorbeeld, zijn een aantal van dit soort gegevens. Dus Twitter weet minder over wie hun belangrijkste gebruikers zijn. Dan bijvoorbeeld Wel Facebook. Facebook. Ja. Ja, Facebook weet echt heel veel. Ja, want ja. daar vul je het allemaal zelf in. Dat hoort bij ja, ja. je profiel. En dan moet je profiel goed zijn. En dan lullen ze nog exact. een eind in de rond. Dus hoe beter jouw profiel is, hoe, hoe waardevoller je bent voor Facebook. Want dan kunnen ze duurdere echt? advertenties verkopen. Maar goed, bij Twitter weten ze het niet. Bij Twitter zo. weten ze dat, dat nog minder goed. Dus dat is een uitdaging. Ik bedoel, bedoel, het fotootje zegt ook niks. Je kan, het maakt niet uit wat <S laughs> een fotootje erbij kan zetten. toch? Je kan een fotootje als baby kan je erbij zetten. Ook dat. Maar goed, dus dat betekent dus dat je dan ongevraagd allemaal dit doet. Maar dit Willen mensen toch helemaal niet. Zeker, de serieuze nou, Twitteraars, die zitten volgens mij niet te wachten op ja. al die advertenties dan opeens. Ik moet zeggen, ik zit er ook niet echt op te wachten. Maar als je het vergelijkt met andere media, dan valt het allemaal nog wel mee. Je hebt als je, stel je kijkt op je timeline, dus je, je, je stroom aan berichten, dan staat de, de bovenste is dan vaak de advertentie. En als je dan gewoon gaat scrollen of verversen... dan zie je voorlopig geen advertenties meer. Dus je hoeft alleen maar één bericht van de 20 of 50, die je misschien wel bekijkt. Een daarvan is een advertentie, die kan je ook weer wegklikken. Ja. Dus op zich valt dat nog wel mee. Als je op Facebook zit te kijken, dan is je hele rechterkant bezet door, ja. <laughs> door advertenties. Maar, uh, nou ja goed, als je gewoon nieuwsbericht opzoekt, dan, uh, dan heb je daar ook al last van. Ja. Maar, dus, maar dat is datgene waardoor er geld meegemaakt kan worden. Ja. En je zegt dan van, het gaat slecht op de beurs. Maar uh, hoe zouden ze dan op korte termijn dat, ja, dat weer op kunnen klikken? Um, nou minder investeren in... Uh... Research en development bijvoorbeeld. Ik weet niet of dat een goed plan is. Kijk, op de lange termijn lijkt me een goede strategie... om re research en development investeringen te doen. Dat vind ik zo vaag klinken. Research en ja. development. Dan kan die echt werkelijk van alles ja, dat, wezen, toch? Daar heb je helemaal gelijk in. Nou ja, wat, wat Twitter eigenlijk doet is... Um, zij proberen, omdat zij een innovatief bedrijf zijn... zoveel mogelijk soorten applicaties te bouwen. En um, bijvoorbeeld dat, uh, als, uh, als er een bedrijf is die wil iets met Twitter... dan gaat Twitter iets voor ze bouwen... zodat ze het kunnen integreren... En ze moeten de hele tijd moeten ze nieuwe stappen maken om hun systeem te verbeteren. Ook omdat ze hele felle concurrentie hebben van andere sociale media. Dus ze moeten heel erg investeren om beter te worden en bedrijven over te nemen. En dat is eigenlijk research en development in het kort. Zou en daar moet nee. moeten ze minder geld aan besteden? Ja, als je op de korte termijn wilt, okay. dan moet je dat niet doen. Maar op ja. de lange termijn is het misschien wel weer verstandig. Zou dus okay. dat is uh... <laughs> Zou de kernvraag die ze op moeten lossen. Niet eerst zijn van of je wel moet blijven volhouden met die 147 tekens? Of is het oh, 147? 140. 140, 140. oké. Okay. Ja, nou ja, ik denk dat dat. Want wat is het voordeel daarvan eigenlijk? Het voordeel, nou, het dwingt mensen om. Uh, kijk, het is vooral een voordeel als je leest. En doordat je een één format hebt. Je dwingt mensen beknopt te zijn. Je dwingt mensen beknopt te zijn. En doordat je één format hebt. die heel duidelijk is. kan je het overal uh, repliceren. Dus uh, uh, kopiëren en in hetzelfde format gebruiken. En als je een langer, langere tekst hebt. dan is dat lastiger. En daardoor is Twitter bijvoorbeeld. en dat is de grote kracht. zo sterk op mobiel. Omdat het heel geschikt is om op je mobiel te bekijken. Weet je met die kleine berichtjes. En op een klein scherm kan dat makkelijk. Um, en uh, Twitter is ook een van de weinige bedrijven die uh, op mobiel echt veel geld verdient met advertenties. Veel andere bedrijven die hebben er heel veel moeite mee. Die zitten nog te zoeken. Ja, hoe kunnen we nou op mobiel ook nog advertenties maken? Mm -hmm. Maar Bij Twitter is dat eigenlijk heel natuurlijk. Omdat het ja, daar is het voor gemaakt. En uh, je ziet wel dat ze het steeds meer gaan verrijken. Met dat uh, uh, afbeeldingen echt binnen Twitter al meteen getoond worden. En dat soort dingen. Dus je ziet wel dat ze het een beetje uitbreiden. Maar dat ze wel binnen de regels van die 140 tekens. Mm. Dus, uh, het is ook een... een, een uh... Iets dat meteen door heel veel journalisten... en politici werd gebruikt, hè, Twitter? Ja. Daar ja. ja, is het volgens mij echt wel groot mee geworden. Zeker. Ja, er zijn eigenlijk twee dingen, denk ik, die het groot hebben gemaakt. Eén is dus inderdaad die prominente personen. En mm -hmm. de tweede is dat het bij bepaalde nieuwsevents... Uh, enorme aantrekkingskrachten heeft gehad. Bijvoorbeeld uh, toen de, er was er zo'n vliegtuig die in de Hudson belandde. Ja, en toen en was voor ja. heel veel mensen als Twitter de eerste bron. En dat was een beetje de rechtvaardiging. Ja, kijk, nou, ook dat natuurlijk... Turkse vliegtuig hier bij uh, Schiphol ja. was Twitter ook het eerste. Ja, precies. En is dat ook een verklaring waarom Geert Wilders zo populair is geworden <laughs> op Twitter? Omdat hij kennelijk in ieder geval in staat is om dat dus in buiten gewoon korte ja. uh, boodschappen te doen. Misschien heeft hij ja. ook niet meer te melden, dat weet ik niet, maar... Nou ja, ik, er zijn een aantal karakteristieken aan Twitter... die, die misschien goed passen bij, bij Geert Wilders. Uh, humor leent zich heel goed om verspreid te worden. Dus je ziet, uh, als je naar een bepaald evenement kijkt... dan zie je altijd dat de berichten waar het meeste aandacht voor is... zijn allemaal grappen en zo. Nou, ja. en Wilders de Twitter wiet. De, de, so, de Twitter wiet. <laughs> ja. Je kent het woord wiet niet. Nee. Nou ja, dat is ja, een domme naam voor een grap. Oh, ja, wiet. Ja. Nou ja, 20 grap inderdaad. Oh, okay. um, maar uh, goed, we uh, wilden ze daar dus heel goed in. Uh, dus, en uh, Twitter leent zich ook voor een zekere vorm van populisme. Uh, een, beetje, uh, ja, een beetje makkelijke vergelijkingen maken. Nou, uh, uh, goed. Want je kan altijd zeggen: ja, ik moest het in 140 tekens zetten. Ook dat. De nuance is om te beginnen al zoeken. Ja, nuance is niet populair op Twitter. Het, is wel, <lacht> het, ge het gebeurt wel. Het is goed dat het gebeurt. Alleen het, wordt bijvoorbeeld, het krijgt relatief weinig aandacht. Behalve als het zich echt afzet tegen een, een autoriteit die echt weerwoord nodig heeft. Weet je wel. Uh, ik heb uh, vandaag iets getweet over Jack van Gelder. Die, uh, uh, ja, die iets ongelukkig zijn, iets feitelijks onjuist. En uh, dat kreeg heel veel aandacht. Om, ja, omdat Jack van Gelder natuurlijk ook een bekende persoon is. Dus dat vinden mensen wel leuk. Ja. Je hebt toch ook wel getweet dat je hier zit? Ja. Ja. Moet je wel iets terugdoen voor ons. Hè? Ja, ik heb okay. het meteen gezegd uh, vanochtend. Uh, okay. uh, hartstikke leuk. Uh, okay. Straks trots nieuwsshow. <laughs> Oké, okay. dank, dank je wel. Uh, Twitterdeskundige Thomas Boeschoot. Het ging dus over de teleurstellende kwartaalcijfers van Twitter. Maar je, volgens jou valt het allemaal nog wel mee als ik je goed, uh, als ik je goed beluister. Dank je wel. Aanstaande donderdag wordt er in de Haagse Ridderzaal het 100-jarig bestaan gevierd van de Nederlandse maatschappij. tot bevordering der tandheelkunde. Het feestmotto luidt: Lang leven, een gezonde mond. Dat is een creatieve kreet. Goed, de tandartsen van nu werken met implantaten... zetten bij voorkeur, kronen en plaatsen bij nee. kinderen... corrigerende beugels. Dat was vroeger wel anders en daar weet Reina de Raad alles van. Zij beheert als conservator in het Universiteitsmuseum van Utrecht... de grootste tandheelkundige collectie van de wereld. Goedemorgen. Goedemorgen. De grootste tandheelkundige ja. collectie van de wereld. Ja. Wat heb je daar dan staan? Um, meer dan uh, bijna 30.000 voorwerpen die met de tand kunnen te maken hebben. Ja. Utrecht was de eerste die een opleiding kreeg in 1877. En eigenlijk vanaf dat moment zijn er onderwijsmaterialen... en onderzoeksmaterialen verzameld. Dus daar staat en, de eerste boor die je met de, met de voet moest aantrappen? of zoiets. Ja, de trapboor, er staan er meerdere. En uh, zelfs de handboor uh, die oh, daarvoor gebruikt werd... Uh, die, staat er, uh, die hebben we allemaal in de collectie. Je kan dus prachtig zien hoe het vak zich... heeft uh, ontwikkeld. ontwikkeld. U hebt een paar dingen meegenomen. Ja. Laat eens even zien. Um, ja, zijn, ik, ik moet dat met handschoenen aanpakken. Witte nou, met de handschoentjes <laughs> Met metaal. Ja. Uh, Een van de eerste, uh, ik weet niet waar ik hem op moet richten... maar een van de eerste instrumenten waarbij, uh, waarmee je een kies kon uh, trekken. Nou, de webcam dit... zoomt, er, zoomt erop in, begrijp okay. ik. Dus, uh, um, dit, is een, dit noem je een pelikaan, met name vanwege de vorm van de, de bek. Ja. En uh, hiermee uh, gingen mensen op de markt staan uh, om een kies te trekken. Ja. Aha. Dat is dus echt al... Uh, Heel oud. deze ja deze is uh, 17e eeuw ja. En daarna volgt uh, dit instrument. Sleutel. De, het, eruit, het klopt, ja. het heet ook een tandsleutel. Dat was eigenlijk de opvolger oh, van En die de zet plek. je om die tand en dan rik je hem eruit? Die zet je op de, de kroon van de kies. En dan draai je hem eigenlijk, als sleutel draai je de kies uh, eruit. Oké. Okay. Uh, was natuurlijk nog helemaal niet uh, ja. gevormd zoals de kies uh, eruit ziet. Geen anatomische vorm. Dat hmm. had men toen ook nog niet goed uh, bestudeerd. Ik zoek uh, nog dus... een leuk uitje van een kinderpartijtje van een jaar of uh, zes, zeven. Het lijkt nou, een dat een is dolboe. heel geschikt. Ja, een beetje historisch <laughs> benul kan ja, nou. en uh, dat gebiedje? Ja, nou dat is natuurlijk iets wat, uh, wat uh, eigenlijk in de 20e eeuw enorm uh, belangrijk is geweest. Dit is een, een, uh, een, het zijn tanden die getrokken zijn van iemand die helemaal uh, onder de Karius zat. Je ziet het hier. Karius ja. uh, is echt een afwijking uh, van de 20e eeuw. Zwart, Veld, zwarte tanden. Zwarte tanden. Nou ja, het is echt helemaal aangevreten, zoals dat uh, heet. Uh, Carius is eigenlijk de, de infectieziekte uh, nummer één. Hè, want het is eigenlijk een soort infectieziekte. Of het is een infectieziekte. Maar u zei van de 20ste eeuw, kwam die daarvoor dan niet voor? Ja, zeker, kwam daar ook heel erg voor. Maar in de 20 e eeuw is er uh, is een enorme explosie uh, geweest. Een uh, enorme carieus. Uh, Hoe komt dat? Voedsel. Uh, voedsel, vooral uh, voedsel. En uh, uh, slechte mondhygiëne natuurlijk. En uh, gelukkig heeft men in, uh, in de vorige eeuw... dus in, vanaf de jaren uh, 50 heeft men onderzoek kunnen doen. Het beroemde Tiel-Culemborg-onderzoek. Uh, waarbij uh, Culemborg uh, geen fluoride in het water kreeg en Tiel wel. En al heel snel bleek dat de kinderen in Tiel... Uh, aanzienlijk minder karies uh, kregen. Dus het was het bewijs dat fluoride wel degelijk hielp tegen tant, uh, Ja, Toen kreeg je die hele discussie of dat uh, ja. inderdaad wel of niet... Ja, in het uh, drinkwater ja, moest klopt. zitten. Ja, klopt. Prachtige proefschriften over, over verschenen. En... Uh, ja, nu weten we dat fluoride wel degelijk preventief werkt. En nu zit het in tandpasta. Dus uh, om de tandpasta bij Twitter maar het nee, ja, te ja, ja, ja, ja. <laughs> Dus uh, het, uh, het, uh, het is nu, de, men weet waar het uh, vandaan komt. Maar dat laat niet onverlet dat die mondhygiëne natuurlijk nog steeds heel belangrijk is. Bent u maar. zelf ook tandarts? Nee, ik ben zelf geen tandarts. Uh, ik, ik noem het altijd droogzwemmen. Ik weet precies hoe het werkt. Uh, alleen ik beschouw. En, uh, en u kunt wel op de markt gaan staan. Ik bedoel, als het. Als nee, het zou nee, nee. Ik hou het liever in theorieën. Nee, maar de, de, ik, wat voor mensen komen er kijken? Dat moeten tandartsen zelf zijn. Want ik, ik, ik begin al te griezelen bij alle dingen nou, die u overend had. Ja, nee, maar dat is grappig dat u dat zegt. Want het, het zijn tandartsen. We krijgen uh, jaarlijks. Al, alle studenten van uh, ACTA komen uh, bij ons. Dus tandenkunde-studenten. Uh, die gaan boren op zoals hun voorgangers dat uh, ooit hebben gedaan. Uh, maar er zijn wel dingen. Eigenlijk ook uh, gewoon publiek die uh, die komt, en er zijn zelfs mensen die specifiek vragen om te komen om die angst die ze ooit hebben gehad voor de tanders om dat een beetje te overwinnen. Oh ja? Het zijn werkt mensen, dat? Die... nou, je, je, als je komt, het is precies wat u zegt. Uh, je, je hebt zoiets van wat ben ik blij dat ik nu leef ja, en dat ja, de tante ja. kunnen nu dat er verdoving is, uh, dat er een goede mondzorg is. Uh, en dat kan je eigenlijk, als je bij ons komt... denkt iedereen van, hoe, wat ben ik blij dat ik... Maar nu kan je soms mensen hun angst wegnemen... door gewoon iets voor te stellen wat nog veel gruwelijker is? Nou, het, het werkt. Het, het werkt wel bij mensen die weggaan. Uh, ik wil niet zeggen dat het voor iedereen zou gelden. Maar uh, het is wel... Het is eigenlijk een algemeen iets dat iedereen zegt... zelfs studenten die uh, net met hun eerste jaar tante kunnen beginnen... die zeggen, wel ben ik blij ja. hè, dat het nu allemaal zo anders is. Goed, u hebt net iets laten zien uit de 17e eeuw. Is dat het oudste voorwerp? Nee, we hebben een... Uh, als een uh, tang van uit de Romeinse tijd, waarvan men denkt dat dat ook een extractietang is, dus waar men kiezen mee kon trekken, maar uh, daar hebben we onderzoek naar meeste? In uh, welke eeuw zat de meeste beweging? De 19e eeuw? De 19e eeuw begint het, eind 19e eeuw. Uh, dan zie je dat tandartsen van, van buiten, van de markt, uh, naar binnen gaan werken, dus krijgen een vaste plek om te werken. Uh, en in, het, in de 20e eeuw zie je dat er een enorme beweging is, want het vak professionaliseert verder. Uh, in 1947 krijgt het, uh, het just promovendi, zoals het heet. Dus krijgt het een academische opleiding en mag het, mogen ze promoveren. Het is eigenlijk best laat in, in vergelijking met andere medische vakken. En dan zie je dat het ook een enorme wetenschappelijke op treedt... en dat er goed onderzoek gedaan wordt, et cetera. Dus dan ontwikkelt zich het vak enorm. In de vak. Want zo'n 19e eeuwse praktijk, hoe moeten we die, die ons voorstellen? Uh, dat is nou... In, in, rondom het midden van die eeuw was ja. het nog vooral op markten en Toch op kermissen. Uh, daar waar veel mensen waren, want daar kwamen de mensen die zich lieten behandelen. Ze verkochten daarmee ook heel veel uh, middeltjes natuurlijk. Alle soorten middeltjes om haar tanden uh, mooi te maken en uh, tegen de pijn. Uh, aan het eind van die 19e eeuw zie je dat de, dat de praktijken komen. En dan staan ze met een trapboor. Uh, uh, dus dat is uh, toen dat pas, is het, ja. want ik, die, die, die marktlui... die uh, associeert ik meestal met de middeleeuwen... maar die ze hebben dus nog veel het langer vrij doorgaan. lang ja. doorgegaan. Ja. Is een tandarts eigenlijk uh, synoniem met angst ook een beetje, of niet? Nou, dat, dat hoeft niet. Het is wel heel erg wat mensen... Nou, Elk kind zeggen... is er toch een beetje bang voor. Behalve degene die zeg maar meteen grootgebracht is... van een tandartsbezoek levert Lego op. Ik geloof dat dat ongeveer de enige reflex is... dat je die angst weghaalt. <laughs> nou, ik, ik, ik geloof... Ik, het ligt denk ik heel erg aan, uh, aan, aan de persoon zelf... en hoe je daarmee omgaat. De tandarts hoeft niet in verband gebracht te worden met angst. Ja, maar goed, je hebt mensen die dus echt panisch ja. zijn. Kunnen jullie daar als, als museum iets aan doen? Dat zou ik niet zo durven zeggen. Maar het is, het is, ik, de ervaring leert dat mensen die weggaan... die zeggen van, oeh, ja. wat ben ik blij. Ja. He, alles maar wordt een, het. een beetje in perspectief uh, gezet. En dan zie je ook wel dat, dat de angst voor het anders... eigenlijk een emotie is. Nou, ja. Dat ja, toch waar. wel, want je hoeft geen pijn meer. Te er is hebben. nu een anti-angstpil, hebt u daarover gelezen? Nee, oh. nee wel, wel angst, tandartsen die gespecialiseerd zijn in, in patiënten. Ja, die de heb de je angst. wel. Ja. Maar ik heb het idee dat de ontwikkelingen van de laatste tijd... veel meer cosmetisch zijn. Hey, want vroeger had je nog wel eens gewoon een kind met een met, met tandjes... die een beetje scheef stonden of zo. Maar dat, tegenwoordig dat is net zoiets als flaporen. Dan, dat wordt gewoon meteen wat, iets aan gedaan. Nou, kijk, die esthetiek speelt natuurlijk wel een rol. Maar het is, um, het is verkeerd om te denken, um, naar mijn mening... dat um, scheve tanden altijd per definitie... om esthetische redenen rechtgezet worden. scheve tanden heeft gewoon heel veel... Cons voor de mondgezondheid. Uh, voor het scheef staan kan je je mond niet uh, goed schoonmaken. En zeker op oudere leeftijd, als daar de tanden scheef staan, dan wordt het een, een, een, een, cumuleert dat probleem. Uh, dus een recht gebit wat je goed schoon kan maken, is, kan zeker in je latere levensfase uh, enorm van belang zijn. Oké, okay, maar dat, dat, die, die trend om. om... De tanden te witten. Dan. Ja, nou, dat, dat is dat, dat is wel alleen maar esthetisch, toch? Dat is nou, dat is wel een schoonheidsideaal, maar die, die is eigenlijk ook al heel erg oud. Zelfs in, in de oudheid wordt er al in geschriften uh, recepten gegeven over voor mensen uh, om de tanden dat te, dan? om met alle het is ongelooflijk als je ziet wat voor recepten daar uh, zijn. Het is met met uh, zand met uh, met urine urinegseltjes, uh, uh, later zie je dat het met alcohol en met puimsteen. Uh, het is een, een keur aan, aan recepten die daarvoor bij komen om je tanden maar wit uh, te maken. Want ja, het is parelwit, en dat was toen ook. Tanden als parelen, dat was een dus echt een schoonheidsideaal. Maar goed, dat, dat, dat, al die middelen, dat, uh, wat vindt u er eigenlijk van? Is daar een mening over? Ja, al die middelen, al nee, dat, die, dat, dat bleken die on... bedoel ik. Ja, natuurlijk. dat bedoel ik ja. Ja, het is, het is, denk ik nu, een, uh, neemt het een, uh, een, een vlucht dat mensen uh, witte tanden willen hebben. Maar het is, het is, ja... Het is niet echt nodig. Het is niet, nee. Als je, natuurlijk is het toch vaak uh, veel mooier. K Kijkt u altijd eigenlijk al eerst naar mensengebied als eerste? Um, ja, hoewel ik zelf natuurlijk geen tandarts ben. Nee. Is het voor mij wel een, uh, iets waar, waar ik meteen naar kijk. Ja, ja dat klopt. En, en denkt u als dingen dus heel raar staan, goh, had er wat aan gedaan. Of denkt u, maar... Dat is iemand die er dus niks van doet? Nou je scheefstand op oudere leeftijd te, te verbeteren is al, al wat lastiger. Maar als mensen een onverzorgd gebit hebben, dan, uh, ja. dan denk ik wel doe er wat aan. Hartelijk dank. Er bestaat dus een Universiteitsmuseum van Utrecht. En dat gaat helemaal over de tandheelkunde. 100 jaar. je Bijna de, de raad. We zijn er na tien uur weer. Tot dan. Ik kan de woorden nog niet vinden. Geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij.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 Of lekker genieten van onze heerlijke stranden. Huur nu een van onze bijzondere vakantiehuizen op Aanzee.com en ervaar wat echt genieten is. Aan Zee Vakantiehuizen. Dit is Radio 1.